Hallo. U spreekt met Esther Stijn. De heer zal bij u aanwezig zijn. Uh, Lots. Wolfgang Lots. Ja. Nog een hoge Wolfie? Ja, uh, ja. Eén van je vriendinnen aan de telefoon. Wie weet me hier nou toch te ja. vinden? Hallo. Met uh, Wolfgang Lots. Meneer Lots, u spreekt met de secretaresse van Iterharel. De heer Harel verwacht u over een uur op zijn kantoor. Mij? Nee? Waar gaat het over? Ah, op die vraag zal de heer Harel u zelf antwoorden. Over precies een uur graag. Uh, ik zal er zijn. Nee, Jongens, en, en, uh, ik, uh, uh, de stoeipartij gaat niet door. Oh ja. Ik moet bij de hoogste baas komen. Oh. De hoogste baas? Oh. De, de minister-president? Nee, één stapje laag. Oh, oh bij, uh, bij S. dus? Precies, mannetje. Ah wel. En nu meteen? Ja.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 Een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het tweede deel, Lots moet aan de slag. Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday, lieve Papa! Happy birthday to you! Nou, een geboortstak in de Engelse spraak, dat is niet tol! Een schöne geboortstak, Vati! Dank je mijn liepje! En nu weer rust terug op rustig, ja? Vati, hij heeft heute veel te doen. Vort, raus, raus, raus. Kanst u op de geboortsdag niet zu Hause blijven? Unmöglich, mijn liebje. Die hebben vandaag een zeer wichtige verabreding met hernassel. Er gibt weer grote dagen voor ons hier in Cairo. Fast, genau wie in Krieg. Herr Peels, Es is een paket voor Sie aangekomen. Voor mij? Ja, de postbeamte heeft het gerade abgegeben. Dat is zelfs verstandig voor de geboortsdag. Oh, Wer hier in Cairo weiß, etwas van mijn geboortsdag. Vielleicht de ambassador. Nou, maar alcoeken. Weet je wat het is, euh, Wolfgang? <laughs> Dat is voor mij toch een wat moeilijke naam. Hè? Dan noemt u mij toch Lots. Ik noem jou Lots. Uh -huh. Weet je wat het is, Lots? De ontwikkelingen in Egypte onder Nasser baren ons grote zorgen. We moeten nauwkeurig op de hoogte zijn en op de hoogte blijven van alles wat zich in Egypte afspeelt, vooral op diplomatiek en militair niveau. En daarom. ...hebben wij een topspion nodig die zich in Cairo vestigt. En daar heeft u mij voor uitgekozen? Daar hebben we, naar rijp beraad, jou voor uitgekozen, ja. Ik, ik voel mij zeer vereerd, meneer Hagel. En ik moet zeggen, ik voel mij ook zeer gelukkig met deze opdracht. Jij kent Cairo, is het niet? Och, dat is kennen in de oorlog... Toen ik als tolk voor het Engelse leger diende, ben ik een enkele keer tijdens verlofdagen in Cairo geweest, ja. Ja. Ah, Nathan. Ik kom erbij. Dit is Nathan Beer en dit is Wolfgang Lotz. Wij hebben elkaar al eens eerder ontmoet, hè? Hoe maakt u het, meneer Beer? Best uitstekend zelfs. Ga zitten. Ik euh, ik heb Lotz al meegedeeld welke keuze we hebben gemaakt voor onze man in Cairo... En Nathan heeft zich meer of meer ingeleefd hoe wij jou in Egypte moeten introduceren. Mooi. Ik ben benieuwd. Ja, ja hoe dan ook. Uh, in elk geval introduceren wij jou als Duitser. Als Duitser zal het jou niet moeilijk vallen vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen met uh, <hums> landgenoten, zal ik maar zeggen, welke masser zo trouw terzijde staan. Onder welke naam had je gedacht? Wel, ik geloof is ze. Uh, dat het toch het beste is dat hij zijn eigen naam handhaaft. Wolfgang Lotz, geboren in Mannheim. Wat klinkt er meer Duits. Ja. Bij een eventueel wantrouw is het eerste wat gecheckt wordt het geboorteregister. En wat is er dan geruststellender dan dat men inderdaad ontdekt... dat onze Wolfgang in 1921 in Mannheim is geboren. Vinden ze dan geen aantekeningen van het Joods zijn in 1921? Nee, zeker niet. Mijn vader was een normale Duitser en mijn moeder weliswaar joods, maar aanvankelijk heel erg liberaal. Mijn moeder werd zich eigenlijk pas bewust van haar jood zijn door Hitler. Nou, dat is dan mooi. Dan handhaven we de naam Wolfgang Lots, maar dan moeten we wel vanaf het jaar dat Lots met zijn moeder naar Palestina emigreerde een volslagen nieuwe identiteit creëren. Uiteraard is ze. En ik heb het volgende geconstrueerd. In 1932 of daaromtrent zijn moeder en zoon niet geëmigreerd naar Palestina, maar vertrokken naar Australië. Ja. Daar zijn ze jaren gebleven. Maar bij de oorlogsdreiging, laten we zeggen, in 1938... is Wolfgang als enthousiaste 17-jarige Duitser... teruggekeerd naar zijn vaderland Duitsland... om vrijwillig dienst te nemen in het leger. Dat lijkt me heel goed. Onze documentatiedienst zou je een oud-Duits paspoort kunnen verstrekken. Dat is uitgegeven door de ambassadeur in Sydney, Australië. En heeft u al een idee bij welk Duits legerkorps ik ben ingedeeld? Nee, nog niet. Dat wilde ik met jou bespreken. Dan heb ik een voor de hand liggend voorstel. Ik ben destijds ingedeeld bij het Afrika-korps van generaal Rommel. En ik heb in werkelijkheid in de oorlog... tientallen Duitse krijgsgevangenen ondervraagd in Noord-Afrika. Nou, van die woestijnoorlog weet ik alles af en ik kan de mooiste verhalen vertellen. En na de oorlog ben je weer naar Australië gegaan? Ja, ja dat, ja, dat is ook logisch. Ja. Mijn moeder, die daar nog woonde, heeft voor de nodige papieren gezorgd. Ja, dat is een heel goed verhaal. Hè? En nu ben je inmiddels wel gesteld geraakt. En je acht nu de tijd gekomen om je weer in je eigen heerlijke waterland te vestigen. Hm? Tussen twee haakjes. Jij bent paardengek, hè? De, de, de, de, hoe bedoelt u? Nou, gewoon niet. Je bent gek van paarden. Fokken, trainen, hardrijden, haal ze maar door. Ja, ja dat klopt. Ik, ik ben paardengek. Ja, dat zei ik ook niet voor onderstellende wijze, hoor. nee, nee. Ja, dat weet ik. En daarom ben jij straks in Egypte heel gemakkelijk in staat... om je daar in die paardenwereld aan te sluiten. Paardencultuur, vooral in de hogere kringen, viert in Egypte hoogtij. En bovenal in militaire kringen. Wat vind je van deze story, lot? Ik... Uh... Ik vind hem grandioos. Nou, dan zullen we een en ander minutieus uitwerken... ...de benodigde papieren in orde laten maken. En dan sturen we je eerst een behoorlijke tijd naar Duitsland... ...om al daar je dekmantel goed op te bouwen. Hallo. Er is telefoon voor je, Isser. Esther, je weet dat ik niet gestopt. ben is je Hij wil je dringend spreken. Oh, geef maar door. Ja. Hallo? Is er? Ja, ik heb berichten doorgekregen dat er bomaanslagen in Cairo zijn gepleegd... tegen al daar wonende Duitsers. Weet je daar iets van? Uh, ja, daar weet ik wel iets van, ja. Het is min of meer een proefneming geweest. Een proefneming noem je dat? Daar wil ik dan op de kortst mogelijke termijn een gesprek met jou over hebben. Onder vier ogen? Met jou en mij hier, Hamid. Morgenochtend op mijn kantoor om negen uur. Ik zal er zijn. Uh, goed, waar waren we gebleven? Ik was in Duitsland om daar een nieuwe identiteit op te bouwen. Nou juist. Je vertrekt eerst naar Berlijn, dan verhuis je al gauw naar München, van daar naar Bonn... ...en zo van het ene adres naar het andere om eventuele sporen zo goed mogelijk uit te wisselen. Dat begrijp ik. We hoeven ons geen al te grote illusie te maken dat als de Egyptenaren alles op alles zouden zetten... ...om achter je ware identiteit te komen, voor als ze je beginnen te wantrouwen bijvoorbeeld... ...dat ze daar dan wel in zullen slagen... Wij zouden daar in hun plaats zeker achterkomen. Maar we moeten de sporen wel zoveel mogelijk uitwissen. Vandaar jouw gedrentel door heel Duitsland. En na die Duitse periode vertrek je als rijke toerist naar Egypte... waar je geheel op jezelf zou zijn aangewezen. Daar kijk ik naar uit, meneer Harold. Daar kijk ik naar uit. Mijn naam is Isser Garel. Ik word verwacht, bij de minister-president. Oh, uh, wilt u mij maar volgen? Ja? De heer Garen. Kom binnen, Isser. Dag David. Dag meneer. Dag Isser. Ga zitten. Tja. We hebben niet zo lang geleden gesproken over de situatie in Egypte... ...naar aanleiding van alarmerende berichten die wij van Edie Cohen ontvingen uit Damascus. Vertel eens, wat is er sindsdien gebeurd? De aanvankelijke berichten van Eli waren, naar hij zelf meedeelde, min of meer geruchten. Zij het dat hij deze had uit de eerste hand van een hoge Syrische generaal. Nadien heb ik een uitgebreide bericht ontvangen... ...waaruit bleek dat vaststond dat Duitse oude naties, ...die op het hoogste niveau betrokken zijn geweest bij de Duitse oorlogsindustrie tijdens de oorlog... ...op uitnodiging van Nasser naar Egypte waren gekomen om een verdragende raket te fabriceren. De namen van deze Duitse deskundigen logen er niet om. Een voorbeeld te noemen, de nazi Willy Messerschmidt bevindt zich in Cairo... Ik vond en vind dit een alarmerende situatie. Daar zijn we het allemaal over eens, Iser. Maar daar moeten we toch in overleg maatregelen tegen nemen. Natuurlijk. Maar we krijgen de indruk dat jij op je eigen houtje al drastische maatregelen genomen hebt. Hou ja, mij ten goede, David, maar... Sinds wanneer kan ik in mijn werk geen eigen beslissingen meer nemen? Er is in Cairo een belangrijke Duitse diplomaat verdwenen. De omstandigheden waaronder hij is verdwenen wijzen duidelijk op een kidnapping... Drie dagen geleden is een bom ontploft, thuis bij een Duitse ingenieur. De man werd zwaar gewond. Neem me die kwalijk, Isser, maar dat zijn toch maatregelen die jouw competentie te boven gaan? Uh, moet ik hier mijn beleid komen verdedigen? Je geeft dus toe dat de Mossad hierachter zit. Ja. Maar dit soort acties horen toch niet thuis bij de Mossad? En zeker niet zonder een orde daaromtrent van de minister-president. Dit is een politieke beslissing waarvan de consequenties niet te overzien zijn, Isser. Luister, David, en luister mee hier. Ik heb orders gegeven voor een beperkte terreurcampagne... tegen de aanwezige Duitsers in Egypte. Waarom? Omdat ik de aanwezigheid van deze Duitse specialisten... als een grote bedreiging zie voor het voortbestaan van Israël. Als deze superdeskundigen hun gang mogen gaan... en alle middelen ter beschikking krijgen... dan geloof ik dat ze een voor Israël dodelijk wapen kunnen construeren. Namelijk... Een lange afstandsraket, waarmee ze vanuit Egypte heel Israël kunnen bestrijken. Die gedachte is voor mij een obsessie. Want daartegen hebben wij geen afweerwapen voor handen. De door mij bedoelde actie heeft voor de Duitsers die in Egypte werkzaam zijn... een duidelijke boodschap, die zij heel gauw zullen begrijpen. Die boodschap luidt... Als je leven je lief is... Staak dan je werkzaamheden aan die Egyptische raketten en verlaat Cairo. Ik begrijp je zorgen, Israël, en ik deel ze. Maar ik ben bang dat je door deze drastische maatregelen grote repercussies oproept. Internationale tegenmaatregelen. En ik heb een onderhoud gehad met het hoofd van de Duitse inlichtingendienst, Reinhard Geller. En ik heb hem gedreigd met de maatregelen die jij nu neemt toen heeft Geller mij nadrukkelijk beloofd aan deze hulp van Duitsers... aan de Egyptische wapenindustrie een einde te maken. En hij verzekerde mij dat hij in staat was via de Duitse inlichtingendienst... aan de activiteiten van de Duitse geleerden in Egypte een halt toe te roepen. Het spijt bij mij hier, maar ik heb geen enkel vertrouwen in maatregelen van Duitse kant. Om een voorbeeld te noemen. De rechtspleging in Duitsland tegenover de grootste oorlogsmisdadigers en moordenaars... is toch een lachertje? Je kunt ze toch niet vertrouwen? Ze hebben deze oude fascistische kliek niet in hun hand. Uh, Mee, ik zou even onder vier ogen met Isser willen praten. Zou je even bij mijn secretaresse een onderkomen willen zoeken? Bel je zo weer op. Zeker. Isser. Hm. Voorop wil ik stellen dat ik in jou het volste, het volste vertrouwen heb... En dat ik wel de laatste zal zijn die jou in je activiteiten en in de maatregelen die jij vindt te moeten nemen, doet wasbomen. Maar je maakt het voor mij nu te moeilijk. David, ik wil het jou niet moeilijk maken. Dat, dat is het allerlaatste wat ik wil. Luister, is er. Niemand op aarde weet hiervan. Maar ik ben in onderhandeling met kanselier Adenauer van Duitsland. Adenauer wil ons helpen met een grote financiële schadevergoeding als kleine compensatie voor de nazimisdaden. En verder, is er, wil Bon ons helpen aan tanks, helikopters, schepen en andere wapens. Adenauer staat in onze strijd tegen onze vijanden geheel aan onze kant. Jouw bomaanslagen maken de Duitsers in bon van streek, is er. Ik heb nu al een reactie ontvangen op hoog diplomatiek niveau. Ze beseffen dat wij achter die aanslagen zitten. Wie anders? Dat roept verzet op. Je moet er onmiddellijk mee stoppen, is er. Het visioen dat ex-nazi's in Egypte... de vernietiging van Israël voorbereiden... houdt mij uit de slaap, David. Een voorbeeld. Een ex-SS-kolonel... ...die in Dachau en Ravensbrück meegewerkt heeft aan experimenten met zenuwgas op gevangenen... ...wordt thans ingeschakeld bij een Egyptisch onderzoek in zaken chemische oorlogvoering. Dat kan niet en dat mag niet, Isser. Dat ben ik met je eens. En als de tijd komt, dan... ...maar laat mij nu op politiek niveau trachten daar paal en perk aan te stellen. Geef de huidige Duitse regering een kans hier zelf maatregelen te nemen. Dat willen zij en dat kunnen zij, dat weet ik zeker. Alright. Hoe staat het met je inlichtingendienst in Egypte? Die werkt optimaal. Maar nochtans gaat er binnenkort een speciaal opgeleide topspion naar Cairo. die, naar ik verwacht, dezelfde rol zal gaan spelen als Eliko Hen in Damascus. Mooi. Mooi. Ik geloof dat wij nog meer contact met elkaar moeten hebben, is er. Ik van mijn kant beloof jou dat ik geen geheime buitenlandse contacten zal onderhouden zonder jou erin te kennen. Maar beloof mij dat je acties van de Mossad, die mogelijk internationale incidenten kunnen uitlokken, dat je die eerst met mij bespreekt. Akkoord? Akkoord, David. En laten we nou meer er weer bij halen, want ik vermoed dat hij het met dit gesprek onder vier ogen heel moeilijk heeft. Dat denk ik ook. En ik ben blij dat jij daar ook zo over denkt. Maar ja, ik kon niet anders. Ik haal hem persoonlijk op. Nou, dat telexbericht zal je geruststellen, maar niet heus. Nou, dan komen we je Komen eigen tegenwoordig zomaar binnenvallen? Een samenvatting van een redenvoering van Nasser bij een demonstratie van raketten. Laat het lezen. Bij Suez. Demonstratie met lange afstandsraketten. Buitenlandse gasten. Oh, hier een leuke passage, Nathan. Ja? Wij zijn thans in staat om ieder doel ten zuiden van Beirut te raken. Hier, lees. Nasser houdt erg van bluffpoker. Maar je moet er toch niet aan denken dat het waar is. Ja. Elk doel ten zuiden van Beirut. Dat betekent hetzelfde als elk doel in Israël. We mogen het risico niet lopen dat het waar zou zijn. In de eerste plaats wil ik exact weten op welke plaatsen die raketten worden vervaardigd. Als ze vervaardigd worden. Dat weten we. De enige mogelijkheid die daarvoor in aanmerking komt, is dat fabriekscomplex ten zuidoosten van Suez. Ik wil precies weten waar. Ik denk dat de tijd is aangebroken dat we Wolfgang Lots inschakelen. Ja. Dat moet nu gebeuren. Weet je waar hij zich momenteel ophoudt, Esther? Hij zat in Keulen, maar hij zal vandaag naar Stuttgart reizen, als ik het me goed herinner. Zodra hij zich meldt, zeg hem dan contact met me op te nemen. Zeker.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 Uh, u ook? Ja, ga je. Uh, twee koffie graag. Alsjeblieft. Dat is één. Dank u wel. En, en dat is twee. Twee, maak ik alsjeblieft. U alsjeblieft. En laat u het maken. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Zo, dan... Even kijken. Mm. Het... Uh...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 U hebt geluisterd naar het tweede deel van ons seriehoorspel De Confrontatie. Hierin hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Jan-Willem ten Broeke, Joop van der Donk, Corrie van der Linden, Frans Kokshoorn, Paul van der Lek en Paula Major. Technische realisatie Wim de Kok en Monique Stam. De regie was in handen van Friso Koks.